Herkluik met het NOS Journaal. Prins Frizo heeft een rustige en stabiele nacht gehad zegt zijn dienst. Volgens de behandelend arts is sinds gisteren geen verandering opgetreden in de situatie van de prins. Hij ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Innsbroek. De toestand van Friso wordt nog steeds omschreven als stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Een prognose is volgens de artsen pas over enkele dagen te geven. Tot die tijd wordt hij in slaap gehouden. Vandaag wordt er volgens een eh, journalist van NRC Handelsblad die in Innsbruck is, scans gemaakt van de prins. En uit die CT-scans zouden gisteren geen bijzonderheden zijn gebleken. De directe familieleden van Friso, inclusief koningin Beatrix en prinses Mabel... hebben er een nacht doorgebracht in hun vakantieverblijf in Leg. Verwacht wordt dat ze vanmiddag een bezoek brengen aan Friso in Innsbruck. In de Sint-Pieter in Rome is de ceremonie bezig... waarbij 22 Rooms-Katholieke geestelijken kardinaal worden. Onder hen is de aartsbisschop van Utrecht, Wim Eijk... Hij krijgt uit handen van de paus de rode kardinaalshoed en de ring die bij de benoeming horen. Verder worden onder andere gewijd de aartsbisschoppen van New York, Hongkong, Berlijn, Praag en Florence. De katholieke kerk heeft met de nieuwe benoemingen 213 kardinalen. Ze worden gezien als de belangrijkste adviseurs van de paus. Van de kardinalen zijn er 125 jonger dan 80. Alleen zij mogen deelnemen aan het conclaaf dat een nieuwe paus kiest. De benzineprijs heeft opnieuw een record bereikt. Voor een liter benzine moet nu net iets meer dan 1,79 euro worden betaald. Dat is een fractie hoger dan gisteren toen ook al een record werd bereikt. De prijs loopt al weken op. Vooral door de ontwikkelingen in Syrië en de mogelijke olieboycott door Iran. Ook een liter LPG kost nu met bijna 89 cent meer dan ooit. Diesel is met bijna 1,5 euro voor een liter niet ver verwijderd van het record in juli 2008.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 En uh, u hoorde ja, dit net... Dit uh, is de radio. <laughs> en uh, wie u net hoorde was meneer uh, burgemeester uh, Meijer. Uh, we gaan even... Goedemorgen. We gaan even het programma doen. Uh, wat, uh, wat gaan we doen, ja. Henny? Nou, zoals gezegd uh, is aangeschoven inmiddels uh, onze burgemeester. En die gaat, als het goed is, iets vertellen over de afgelopen nieuwjaarsreceptie. Die voor het eerst natuurlijk een gezamenlijkheid was en... Uh,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 In deze Kids Adventure werk. En daar zaten hele leuke dingen bij. Want ik heb iets gelezen over een, een, een vieze vrijdag ofzo. Ik, oh, dat leek jou ook al wat. Ik kan nou, bijna ik niet. niet <laughs> ik heb wel toegezegd mee te doen, maar niet op die vrijdag. <laughs> ja, nou we zullen zien wat het inhoudt. Hey, en dan als laatste onderwerp op Donderman. Uh, met het kindercarnaval in de, in de krocht. En dat zal zo'n beetje tien over half uh, twaalf zijn. Nou, dan beginnen we met uh, burgemeester. Burgemeester, hoe gaat het met u?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 Gebeuren onderdompeld. Ja. Oké. Okay. Ja, want dat Hij begint nu, hè? He? Denk je? Uh, he, he, dat zingen. zou goed kunnen. Dat zou, zou goed kunnen zingen. dat hij luistert naar Gert. <laughs> nou, ook van ons, uh, van Goedemorgen Zandvoort en de hele redactie en de techniek. Heel erg uh, gefeliciteerd. Ik heb geen idee hoe oud hij is, maar dat zal rond de 50 zijn, Jong. denk ik. Uh, Gert is begin 60. Begin 60 zelfs. Nou, dan, ja. uh, maar Hij straalt uh, iets uh, anders uit in ja. energie en ja. spirit. Ja, dus, uh, ja leuk. Maar ik zal zijn exacte leeftijd niet verklappen, dat mag hij zeggen. Oké, okay. ja. Nou, we gaan naar de. Een nieuwjaarsreceptie. Ja. ja, ik ben zelf ook geweest. Jij bent ook geweest, Henny. Ik ben hein. ook geweest, ja. ja ik ontzettend, ben ook geweest. Ontzettend leuk. <laughs> ik ben ook geweest. Okay. Ja. Ontzettend leuk om, om mee te maken. Een leuke sfeer hing er. Ontzettend catering technisch ook heel goed verzorgd. Met drankjes en hapjes. En ja. ja. Wat, wat vond u er zelf van? Ik heb mij ontzettend uh, vermaakt... Um.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 En dan krijg je de sfeer van het dorp, de gemeente, de plaats. Okay. Leuk en dat idee. sprak mij erg aan. Want hoeveel uh, verenigingen of, uh, of, of welke groeperingen dan ook hebben uh, er meegedaan en hoeveel oh. niet? Um, hoeveel wel, dat is een goede vraag. Ik toevallig staan hier, 14. In de 15e. Nou, 14. Dat is nog <laughs> ja. Afgeronden boven 15. <laughs> en en wat, wat ik het leuke vind is dat ik in de, in de week daarvoor zie je opeens dat mensen gaan bellen en zeggen goh.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 uh, aardige mensen die ik tegenkwam uh, ik, uh, Zoiets van dat trek ik niet meer We, Weet u wat het, uh, het aardige daarvan was Ik lag in bed en ik had weer een, uh, een, een puberbeleving en in die zin de dat disco. je dan van de disco thuis komt en dat dan het nog in je tuk, tuk, oren <laughs> nagalmt. Maar, maar ik had hier wel heel veel energie van, van die beleving. Waarom? Uh, ik vond het echt fantastisch om te horen dat wij met z'n allen in die zaal door met elkaar te praten, toch? Dat kan een soort versterking geven als dat in dezelfde interferentie is, noem het maar op. En dat was het. Waardoor je eigenlijk tegen en tegen een soort... Uh, ...lawaaigrens aan zit. En dat was een geweldig compliment aan al die mensen. Mm. En daar moeten ja. we de volgende keer wel rekening mee ja, houden. Ja, exact. Maar het zegt wel iets over de spirit die in die zaal zat. Nee, ja, dat zeker. Het. Ja, daar, daar ook niks uh, ten nadele van. Maar op en dan, moment, dan, dan uh, heb ik daar s'nachts maar een keer last van. Ja, nou. nee, ik ja. had het gevoel tijdens de... ...dat ik op een gegeven moment aan het mimen was... ...en dat ik dacht, uh, ik hoor niet wat er gezegd wordt tegen me... ...maar ik kan het ongeveer wel gokken. Volgen.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 En ga dat niet opleggen. Ja.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 in de beslissing van gaat het definitief door. Dus het zou zelfs nog worden, kunnen worden afgeketst uh, wat betreft gemeenschappelijk. Als, als dat planologisch uh, uh, niet inpasbaar is of er te grote bezwaren zijn, zou dat kunnen. Maar de Mijn kans het... is natuurlijk erg klein.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 Dat het geen extra geld mag kosten, dat is, een, dat is een prioriteit geweest van de Raad. Maar dat wordt ook door subsidies van de Rijksoverheid, de provincie en Europa gefinancierd. Ja, Het ja, belang is natuurlijk ook voor Europa groot, omdat het een enorm groot natuurgebied ja. is, uniek in Europa. Ja. Nog één vraagje over het afschotbeleid. Heeft u daar ook een beetje kennis van? Het afschotbeleid in de Amsterlands duinen niet en de... Kennen we Duinen wel? Kunt u daar nog iets uh, over vertellen? Uh, dat is precies uh, wat mijn kennis ook is. <laughs> er is een verschil in typologie ja. beheer. En uh, wat je nu merkt is dat door, uh, doordat de damherten vooral uit de waterleiding Duinen toch veel overlast. En dan gaat het wel mijn portefeuille raken, openbare orde en uh, veiligheid geven. Is dat in de gemeente Amsterdam men zich realiseert.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 Maar de andere kant is minder leuk. Ja, en, en, en ja, dan, daar zit ons. die belangenafweging. Ja. We hadden nog wat, nieuwe, wat meer onderwerpen staan, maar we zitten ook aan de tijd. Uh, nu uh, Ja, het gaat, uh, het gaat heel hard. Uh, is er nog één ding die u echt nog even wil vertellen? Ik zet het.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 nou, dat is fantastisch. Met een dag voorafgaand waarin we het dorp erbij betrekken. Ik ga zelf meelopen. En de derde hebben... van Zandvoort? Ja, dat is de dag aan voorafgaand. Ja. Dat, dat begint uit te bouwen. De vijfde keer ga ik meelopen. Ten behoeve van een goed doel. Want de Rotary heeft dat initiatief genomen. En we hebben staatssecretaris Fred Teven bereid gevonden om ook mee, mee hard te lopen? te lopen. Oh, daar en wil ik mee. En we laten ons sponsoren. Ja, ja. <lacht> ik hoop dat zijn richtheid dezelfde is <lacht> als die van mij. <lacht> nou, ik hoop het niet van u. <lacht> ja, ja.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 gaat helemaal lukken Bedankt. met ons allemaal. Dank u wel. Bedankt. voor de aanwezigheid. Nou, we gaan uh, hierna uh, Albert-Jan Vos deel 2 uh, krijgen. En dan gaat hij uh, over de, de, de Week uh, spreken. En we eindigen over, met Rob Donnerman met Kindercarnaval. Dus wat dat er gaat, eindigen we helemaal met de kinderen. En uh, we gaan nu even naar de, de muziek. En ja, uh, ik heb me prima gevoeld, uh, wat jij, uh, Henny, ja. met dit gesprek. Dus vandaar Dr. Feelgood. Good aangenaam. Met milk en alcohol.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 Ja, sommige radio kun je al met een webcam meekijken. Dat, dat is dat geen... gaat ook, dat, dat staat op mijn verlanglijstje. Ah, Oké. Okay. Dus ah, okay. uh, bewegende beelden op, uh, op de tv, maar dan middels een webcam. Nou, een beetje webcam kost 1000 euro. Dus je begrijpt, we, we zijn een hele grote vrijwilligersorganisatie, maar hebben geld, geld hebben we altijd tekort. Yeah. Dus, maar het staat wel op een verlanglijstje. En dan kan je radio kijken. Yeah. Dat, ja. Dat, dat, ja, zou, ja dat is wel de bedoeling. Ja.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 Met dit plan van Lana en uh, Lana Lemmens van de VVV-directeur. En uh, toen had ik zoiets van: ja, we moeten nog zien. Weet je wel, ja, het, het is een idee, maar het moet gewoon worden ingevuld. Als ik nu het programma zie, Albert-Jan, ja. ik: wauw. Ja, ja, ik ik kan... wou dat ik nog een jaar of tien was. Ja, Lana oh. komt volgende week trouwens bij jullie. Is hier volgende week te gast, dus die gaat het hele Kids Adventure Week uh, verder bespreken. Maar uh, ja, het is, uh, staat bol van de evenementen. Ja, helemaal ja. leuk. Helemaal echt, goed. Uh, echt leuk. Hey, bijvoorbeeld: uh, je kunt uh, twee uurtjes duiken. Ook? In, uh, hier in de, in de Duik, uh, Scuba school, school. Republiek, Dive Resorts Scuba Republiek. is dive camp. Uh, yeah. Maar je, je kunt bijvoorbeeld ook uh, echte redactie gaan doen met ZFM en ook nog presenteren. Ja, dat, wow. is, dat, is, uh, dat, dat, dat, dat doen wij dus. Wij hebben in die week op de dinsdag, woensdag en donderdag hebben wij drie workshops gepland. En even voor de goede orde, het is van 26, maart tot 4, 4, sorry, 26 februari tot 4 maart. Dan weten ja, we dat... een beetje waar we over Voorjaarsvakantie. Ja. Ja. En wij doen dan dinsdag, de woensdag en de donderdag uh, een workshop. En die bestaat uit uh, totaal twee uur. En het eerste uur gaan we redactiewerkzaamheden verrichten. Voor goedemorgen zantwoord, hoop ik. Wie weet. Nee, we gaan het eerste uur redactiewerkzaamheden verrichten voor... Uh, voor het tweede uur. Want het tweede uur tussen 1 en 2 gaan we live in de, de lucht in. Dus dan, uh, nou ja, zoals jullie hier ook voor jullie hebben liggen, een programma schrijven van wat gaan we behandelen in het, uh, in het tweede uur. Uh, ze nemen zelf CD's mee van hun favoriete zangers. Zeker zangeressen. Ja, dus, dus ze geven zelf invulling aan. En wellicht dat we het soort uh, Kids Adventure Week nieuws.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 Drie uur live uh, Kids Adventure Week live vanuit CFM. Ja, Dan heb je toch een, de... een beetje een horizontale programmering? Dat is helemaal ja. <laughs> in zet Ontzettend leuk om al die nieuwe energie. Uh,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 En cd's. Okay. En dan, uh, je, je kent het systeem wel. Ja, dat is op grote flip over. Flap over, dit soort ja. ding. Ga je programma uitschrijven. Nou, vast item is natuurlijk het weer. Ga je altijd doen. Ja. We kunnen het dier van de week doen. Uh, kinderen die dan iets meegemaakt hebben, kunnen daar zelf een itemje over maken. Maar dat gaan we allemaal rustig begeleiden. En uh, het wordt hun programma. En je moet, je, sorry, je moet er uiteraard voor opgeven. Ja, ja via het VVV, VVV. Uh, Loop er even VVV. langs. En ja. die sturen het dan weer door naar mij. En dan krijg je van mij een bevestiging. En uh, dan ga ik je inplannen voor een van die drie dagen. Ja, ja dat was inderdaad mijn vraag. Ja, vraag. Hoe, uh, ja. hoe dit bekend ja. wordt. En hoe je als kind... Uh, ja. Via het VVV En dan krijg ik de, door, de namen dan door. Wij kunnen, er zitten toch heel erg leuke dingen bij. Ja. <h> ik wil nog heel even wat dingen noemen. Die ik dan toch heb gezien...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 ja. Die gaat het hele programma nog Gaan een keer het, met uh, jullie uh, doornemen. Ja. Dus uh, nee, de, hele, de kinderen zijn de baas, hè? Dat is het motto van uh, de Kids Adventure Week. Ja, Ja, ja. erg leuk. Uh, Skelter zie ik nog staan. Op de foto met Jack uh, Sparrow. Nou, helemaal... Wat uh, zegt het leuk? Wat wil je ja. nog meer? Ja, wat, eet, uh, eten met je handen. Ik bedoel, dit is toch de kans, hè? Om <laughs> ja. Ja. Precies, nou uh, mag het. Oké, okay, nou heel erg uh, bedankt, Abedjan. Uh, Graag gedaan. Dus het is... Uh,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 Why's it greased lightning? Greased lightning. Look at some overhead lift. Them. terug bij Goedemorgen Zandvoort. We hebben alweer het laatste, laatste onderwerp. het gaat hard, uh, Henny. Ja. ja. Uh, Rob Dolderman uh, hebben we hier aan uh, tafel. Welkom, uh, Rob. Goedemorgen. Alaaf, zou ik bijna willen zeggen. Alaaf, oh, ja. Dit weekend, ja, Alaaf met, een, uh, met we een zwart met randje, helaas. Ja. He? In verband met onze uh, Jan Friso, die, uh, die uh, nou, ja, ergens in Oostenrijk uh, heel erg ziek is. Uh, Prins Friso, weet ja. hij? Prins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 De, naast de kerk, te, Naast de katholieke kerk. Ja. De rest natuurlijk. En we zitten hier nou voor het derde jaar met heel veel plezier. Met name voor ouderen. We dit is uh, de De hond, hond van Wilfred die, uh, die is even de... Oh, nee, de, nee, nee. Door... <laughs> die is hier uh, druk aan het waffen. Maar uh, hij is erg enthousiast, die hond. Sorry, Een beetje carnavalgevoel ja. van ja, ai, de ja, hond? Nee. Goed, ik. Uh, ja, mijn doelgroep is op dit moment uh, mensen vanaf uh, in de 20. Twintig... En mijn oudsten zijn al 81. Dus het houdt ik ook dus ook mensen, ouderen, heel wel op les hebben. Uh, we zijn ook bezig met de AMBO. En dat wordt uh, toch wel zeer leuk bezocht. Mensen zijn zeer enthousiast. En uh, wij gaan er ook zeker de komende jaren lekker mee door. Hebben we het over stijldansen? Of wat we hebben het voor... met name over het stijldansen. Ja. Ja. We hebben wel getracht uh, om iets van salsa te gaan, gaan doen. Hmm. Dat leeft hier in Zandvoort echt nog uh, niet zo. Dus moet ik de mensen heel gauw gaan verwijzen naar Amsterdam of een hmm. Haarlem, waar dat wel gedaan wordt. Dus dat houdt in, ja, lekker mijn borem Latijns-Amerikaans. Voor zowel hmm. jong als oud. En wat is jouw achtergrond? Uh, borem en Latijns-Amerikaans. Jij, uh, jij hebt wedstrijden gedanst ook? Ik of? heb wedstrijden gedanst. Ik ben al vanaf mijn zesde jaar ben ik uh, well. in het danswereldje bezig. En uh, ik hoop over anderhalf jaar mijn 45ste.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 Nou, ik ze zeggen, kom maar zelf uh, langs. En ik ken <laughs> ook geen team meer natuurlijk. Jij gaat ook lossen. <laughs> ik ga ook lossen. Ik het, hoor het, er ook tussen. Het, het is binnen, hè? Ja, het, het is het binnen. Is er is zijn binnen, geen het is in de kogeltochten. Ja, en we zoeken nog wat begeleiders. Ja. Dus mocht je. Nou, we gaan kijken. Ik kom weer langs. Hey Rob, heel ontzettend uh, bedankt. Heel veel succes. Dat heel erg leuk. Morgen ook met je dansschool. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, en heel ik hoop, veel succes. En ik hoop jullie morgen te kunnen aantreffen. Heel hartelijk bedankt voor deze uitnodiging. Ik wens jullie mooi weer. Okay, veel plezier. Oké. Okay. Nou, we gaan uh, straks nog even, even naar de agenda. Um, en we gaan nu luisteren naar The Babies met Isn't It Time?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 Goedemorgen, welkom terug in uh, Goedemorgen Zandvoort, hier in Hotel uh, Hoogland. Uh, nou, het loopt al een beetje wat terug, maar Gert, uh, of hoe heet het, uh, Wilfried Tatis, die zit nog steeds aan de bar. Hoe gaat het met je, Wilfried? We hebben die Gert aan de nee. <lacht> Ja, Gert is jarig, die zit er waarschijnlijk ja. te luisteren. Hoe gaat het met je? Ik kreeg net antwoord. Oké, okay, voor mij gaat het, uh, gaat het prima. Dan gaat het goed. Uh, we gaan even naar, naar de agenda. Uh, ja, wat uh, wat krijgen we, we met, zo? Uh, 18 februari, van 10 tot uh, half 12, is er een natuurbouwproject Bokkendoorns in Overveen. Oh ja. Dat, dat Gelukpark. Ik zie nu dat dat nu is, dus uh, dat kunnen we ja. eigenlijk wel vergeten. Dat is eigenlijk al voorbij. Dat is voorbij, ja. Ja. ja. Uh,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 Dus Nico, Pieter, aan elkaar.nl En ook morgen hebben we nog een wandeling met natuurgidsen. De start daarvan is om 1 uur en het vertrekpunt is aan de Oranje Kom.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 We het erop. Het ik wil zit erop. alle luisteraars heel erg bedanken voor wat uh, ze geluisterd hebben. En ik hoop jullie uh, allemaal volgende week weer om uh, tien uur te horen ja. bij Goedemorgen Zandvoort. Een plezierig weekend, plezierige week. Tot ziens.